Levi van Eck met het NOS Journaal. President Trump zegt dat Amerika gouden tijden tegemoet gaat, nu hij weer terug is in het Witte Huis. Hij noemt vandaag de dag van zijn beediging, een bevrijdingsdag. Volgens hem is onder zijn voorganger Joe Biden een vertrouwenscrisis ontstaan in het land. Die wil hij oplossen. Het tegengaan van illegale immigratie is volgens Trump het belangrijkste thema voor zijn regering. Hij wil de noodtoestand bij de grens met Mexico uitroepen en het leger inzetten om de grens te bewaken. Ook is Trump van plan om op grote schaal gratie te verlenen aan aanhangers... die in 2021 het kapitol bestormden. De eerste wereldleiders hebben gereageerd op de beëdiging van de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky hoopt dat Trump kan zorgen voor langdurige en rechtvaardige vrede. De Duitse bondskanselier Scholz benadrukt dat de VS een onmisbare bondgenoot is... voor Duitsland en de Europese Unie. En NAVO-baas Rutte wenst Trump succes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 Een record aantal Nederlanders heeft vorig jaar stamcellen gedoneerd... om patiënten met levensbedreigende bloedaandoeningen, zoals leukemie, te helpen. In totaal doneerden er 285 mensen. In Nederland staan op dit moment 42.000 mensen geregistreerd als stamceldonor. Maar niet iedereen kan een match vormen met een patiënt. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt... en verspreid over het land valt wat motregen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Lokaal is er kans op gladheid.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 Dit is Play It Loud Dutch Fury, het programma waar je tussen 9 uur en 11 uur s avonds twee uur lang de allerbeste hardrock en hardste metal uit eigen land hoort. Met nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands. Hey, dit is Janique van Reaching As Fall, En het komende nummer dat jullie gaan horen is onze nieuwe single genaamd Good Riddance, featuring Wouter van Canyon Literature en Tom van Braces. Deze single is van onze komende album Life in Memories en die komt uit op 18 april. En zelfs de dag daarna, op 19 april, doen we onze album release show in C-punt in Hoofddorp. Dus als je dit nummer vet vindt klikken, kom vooral kijken. Enjoy! Goedenavond, mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 161ste aflevering... van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma.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 Nieuwe bands als uitgediende acts die ons mooie landje rijk is. De komende twee uur hoor je dus een overzicht van December releases van een grote selectie opkomende bands. Men, en succesvolle doorgebroken acts. De vaste luisteraar van Play Aloud weet inmiddels al lang dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de Uuropener. Dat sinds kort ook meteen de single van de maand is en speciaal wordt aangekondigd, middels een persoonlijke boodschap van betreffende band. Elke maand hoor je dus een andere band, hun nieuwste single aankondigen. En deze maand was het de beurt aan de Energieke Melo. Metalcore band Reaching As We Fall voor hun inmiddels voorlaatste single Good Riddance, die een samenwerking bevat, dus met de zangers van Canyon Liter Literature and Braces. Inmiddels release de band begin deze maand alweer hun laatste single Daybreak, afkomstig van dus hun aankomende album Life and Memories. Hij zei het net zelf al dat op 18 april uitkomt. Ze zullen hierover op 24 maart zelf komen vertellen bij Play It Loud, maar ook over de band zelf, hun muziek en hun invloeden. Reaching As We Fall staat bekend om hun emotioneel geladen teksten, krachtige vocabelen, en meeslepende gitaarlijnen. Met een unieke mix van melodie en intensiteit creëren ze muziek die zowel kwetsbaar als onverzettelijk aanvoelt. Hun nummers verkennen thema's als innerlijke strijd, groei en hoop en spreken een breed publiek aan. Door dynamische live-optredens en een diepe connectie met hun fans heeft Reaching As We Fall zich snel gevestigd als een naam om in de gaten te houden in de alternatieve muziekscene. Bedankt Jannik Walters voor jouw inzending van jouw band. Door naar Utrecht, waar de Shark Trashers van Grindpad al bijna twee decennia sterk staan en blijven doen wat ze het beste in zijn. Het spelen van metal, maar vooral trouw zijn aan wat metal ooit voor bedoeld was. Agressief, gewelddadig, maar ook vooral leuk. Met hun stevige Bay Area Trash, eh, kenmerkende Ad Repka artwork en energieke shows zijn ze uitgegroeid tot de koningen van de Nederlandse Trash Metal. Ze staan bekend om bier, hun opblaas, haaien en de mosh pit die ze veroorzaken en heeft de band succes geboekt met de Shark Bite EP uit 2017. Het geprezen album Violence uit 2020 en de EP Finger Collector Crew uit 2023. En om de feestdagen die we achter ons hebben in stijl te vieren, had Greenpad dus een speciale single geleased om tijdens de kerstdagen te morsje en te trashen. Getiteld Xmas Mosh of Christmas Mosh, die dit jaar als extraatje zal worden toegevoegd aan de heruitgave van Violence via Iron Shield Records. Wil je de band live in actie zien? Dan kan dat op 22 maart tijdens de allereerste editie van Sharkfest in de DB's. In de Thuishaven Utrecht natuurlijk. Ook al is het bijna eind januari, je hoort Christmas. Marsh toch nog een keer hier bij Play It Loud Dutch Fury. Gewoon omdat hij zo lekker is. <totstutters> Play It Loud op ZFM Zandvoort. Um, ja, en wij spelen metalcore. Melodische metalcore. Uh, we zijn bezig met een nieuwe EP. Die komt hopelijk begin volgend jaar uit. En we zijn een nieuw album aan het schrijven. Dat gaat nog wat langer op zich laten wachten. Maar uh, hou ons in de gaten. Kom sowieso uh, checken. Als we weer een keer live spelen. We hebben uh, net een nieuwe videoclip ook uitgebracht voor de single Lifeline. Um, dus ja, check die op YouTube. Volg ons en thanks voor het luisteren. Vorige maand rijd ik deze op pakjesavond verschenen nieuwe single al tijdens mijn Dutch Fury Noord-Holland special lifeline van de Alkmaarse metalcore band Seratonia. En toen kondigde bassiste Nicky van der Schaaf ook bekend van de Facebookpagina Metal From NL hun single aan, zelf aan. en hoorden jullie hem weer na de trashers van Gintpad. Ook Seratonia is altijd in voor een lach en dat doen ze in combinatie met inspirerende muziek en meeslepende shows. En daarnaast werken ze voortdurend aan nieuwe geluiden, mixen verschillende stijlen en creëer ze een unieke ervaring. Ontstaan in 2021 en inmiddels bestaande uit vijf leden... met allemaal verschillende karakters en persoonlijkheden... hebben ze het doel om levendige muziek te creëren... die beschikbaar en bereikbaar is voor alle soorten publiek. Hun albums zijn melodieus, bevatten screams, grunts en cleane zang... stevig drumwerk en technische gitaarspelstijlen met vlammende solo's. Later dit jaar zal de band dus hun tweede EP gaan releasen... waar dit nummer op te vinden is. En het begin dit jaar gerealiseerde Ancient Times. Vond je het vet wat je hoorde? Volg de band dus via hun socials, zodat je op de hoogte blijft van hun updates. En waar Seratonia ons vorige maand op pakjesavond verraste met een nieuwe single, verblijden het Zeeuwse Inherited ons vlak voor de kerst met hun nieuwe single Urban Guerrilla. Dit vurige nummer verspiegelt de rauwe energie en uitdagende geest van de band opgenomen, gemixt en tot in de perfectie gemasterd door Gian Klomp in de studio in hun geboortestad Terneuze. Urban Guerrilla levert een verpletterende combinatie van medogeloze riffs, donderende grooves en felle zang die het kenmerkende geluid van de band laten horen. De track is nu beschikbaar op alle grote streamingplatforms... waardoor fans een krachtige dosis ongefilterde metal-intensiteit krijgen. Zet je schrap voor een gedurfd nieuw hoofdstuk in metal... terwijl Inherited zijn wegblijft banen in de wereld zien. En luister nu naar Urban Guerrilla... en ervaar de volgende golf trash en groove metal. zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. Wij zijn de band Doelwijk Ook uit Groningen. We maken een lekkere alternative punk rock met een snufje metal en je hoort nu onze nieuwe single RAT. What's the secret? De trash Metal van het Zeeuwse Inherited... worden jullie een nieuwe band uit het noorden van Nederland zich voorstellen. De horrorpunk en metalformatie Dubai Coke... met hun in november gereleaste single Red. De band dat sinds 2018 bestaat houden van een theatrale benadering... waarbij een verkleedpartij niet wordt geschuwd. Denk daarbij aan de misfits en de shockrockers Alice Cooper en Rob Zombie. Ze spelen hoofdzakelijk eigen werk... maar ook enkele koffers worden in een stevig jasje gestoken. Niet alleen de muziek is apart, maar ook de herkomst van de bandnaam... dat is bedacht tijdens het WK van 2018 toen de gitarist met een flesje Dubai Cola met dadelsmaak aankwam zetten. Hieruit ontstond de bandnaam die perfect past... bij de verschillende invloeden die de band in hun muziek gebruikt... Een beetje vreemd, maar wel lekker. Oh nee, wacht. Dat was een ander dankwerk. Vorige week had ik nog de Doom en Slush Metal Band Sorted Empire te gast bij Play It Loud. En de gitarist en zanger Remco Post droeg deze avond een sweater van de volgende band waar hij zelf fan van is. En ook goed mee bevriend is: de Friese Blackend en Doom Metal Band Ter Ziele. Die tijdens de onzekere en eindeloze periode van COVID ontstond in eind 2020. Met een passie voor stevige, hartverscheurende muziek bundelde de band hun krachten om hun de draag te geven aan het doom -genre. Door middel van zware desolate riffs, fragiele melodieën en aangrijpende zang verkent de band de grenzen van doom-metal, terwijl ze hun affiniteit met post- en black metal impliceren. Na de release van twee singles in 2022 en talloze nationale en internationale shows, waaronder festivals als Into the Grave, Soulcrusher, Into the Void en Roadburn of Road, heeft de een intense en krachtige indruk gemaakt, terwijl hun unieke geluid blijft resoneren. Op 6 december kwam de band met het eerste voorproefje van hun langzame en paniekerige stijl in de vorm van de single The Separation of Body and Soul... van het aankomende debuutalbum Embodiment of Death... dat op 28 februari uitkomt via Tartarus Records. En deze ga je nu horen bij Play It Loud Dutch Fury.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 De liefst twee singles wist uit het midden van Nederland, komende black metal band Veenlijk afgelopen maand te droppen. Op 4 december kwam de eerste single Galgenberg uit, afkomstig van hun op 27 januari verwachte via Void Wanderer Productions te verschijnen gelijknamige debuut EP. En vlak voor het eind van 2024 op 27 december hun tweede single hiervan, getiteld Bloedbad, die je dus net hoorde na het Friese ter ziele. Geïnspireerd door het rijke tapijt van lokale zagen, mythen en legendes creëert de muziek van Veenlike donkere, atmosferische soundscapes die luisteraars onderdompelen in de griezelige en mystieke rijken van de Nederlandse folklore. Hun beklijvende melodieën en krachtige riffs vangen de essentie van eeuwenoude verhalen op, waardoor ze een unieke en meeslepende kracht krachtvorm in de black metal scene. Met een diepe verbinding met hun culturele wortels... blijft Veenlijk de verhalen van vroeger verkennen en herinterpreteren... en brengt ze tot leven door hun intense en suggestieve uitvoeringen. En voor we alweer toe zijn aan ons laatste blokje... Zware Nederlandse metalen dit eerste uur... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Volgens de gitarist is het tijd voor nieuwe muzikale avonturen. Hij dankt de andere bandleden voor zes jaar met geweldige ervaringen. Pestelens wenst hem het allerbeste en wie de nieuwe gitarist wordt is nog niet bekendgemaakt. Diezelfde dag heeft ook Exodus afscheid genomen van Steve Zetro Souza. De Amerikaanse trash metal formatie dankt hem voor de jaren dat hij de frontman was van 1986 tot 1993 en van 2002 tot 2004 en van 2014 tot het laatst. De muziek die hem met hem samengemaakt is en wenst hem het allerbeste toe in alles wat hij gaat doen. Tegelijkertijd is aangekondigd dat Rob Dukes terugkeert. De 56-jarige frontman maakt al eerder deel uit van de line-up... en zal te horen zijn op de nieuwe plaat waar momenteel hard aan wordt gewerkt. En diezelfde dag verschijnt ook, uh, werd ook bekendgemaakt... dat uh, op 28 maart het nieuwe album van Alien Weaponry bekend, uh, komt, uitkomt. Op 28 maart dus. Dan verschijnt T.R.A. Uh, dit nieuwe derde studioalbum van de Nieuw-Zeelanders... werd opgenomen in Los Angeles met producer Josh Wilbur. Het is de eerste plaat waarop bassist Turonka... Uh, Parowini Morgan Edmonds te horen is. Op het album moet je nu nog een week of tien wachten... maar nu is er al wel de eerste single, Mau Moko... die je dus nu op alle... Uh streamingsplatforms kunt beluisteren. En de mannen van Cryptosis brengen op 7 maart... hun langverwachte tweede langspeler Celestial Death uit. De nieuwe plaat werd opgenomen door Olaf Scoring... tussen april en augustus van vorig jaar. Om het wachten draaglijker te maken... heeft de band de tweede single Reign of Infinite uitgebracht. De album release show vindt plaats op 29 maart... in de Metropool in Enschede... En zelfs na 45 jaar weten Chris Boltendaal en zijn band Gravedigger niet van ophouden. Op 17 januari verscheen het 21ste studioalbum Bone Collector. En om dat te vieren heeft de Duitse band het titelnummer online gezet. De nieuwe plaat werd door Boltendaal zelf geproduceerd. En er zijn steeds meer details bekendgemaakt van het aankomende album van Aventasia. De titel Here Be Dragons en de releasedatum van 28 februari waren al bekend. Maar inmiddels weten we ook dat Roy Kahn van Ex Camelot, Bob Catley van Magnum, Michael Kiske van Halloween en Geoff Tate van Queensryche terugkeren. En dat Tommy Karavik van Camelot en Kenny Lecremo van Heat ook een nummer zingen. Laatstgenoemde is dus te horen in de nieuwe single Against the Wind. Na de release van het album volgt een Europese tournee die Aventasia voor het eerst in ruim tien jaar naar Nederland brengt. Op 26 maart komt het gezelschap naar poppodium 013 te Tilburg. En he, tot slot, het is al lang stil geweest rond Ancient Bards, maar die stilte wordt nu doorbroken met het hervatten van de Black Crystal Swords Op 25 april brengt Limp Music de vijfde lamp, langspeler van de symfonische metalband uit Italië. Deze is door songwriter en toetsenist Daniele Mazza geproduceerd door Simone Mularoni gemixt en gemasterd. Mazda schreef um, samen met zangeres Sarah Squadrani de teksten. Soulbound Symphony is de eerste single van Artifacts... dat gastbijdrage bevat van violiste Gabriele Bocci. Matteo Hermetti regisseerde de bijgaande clip. En dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte... van het laatste metalnieuws, maar geen tijd te verliezen... voor het laatste blokje, traditioneel zeer harde, zware Nederlandse metalen. Te beginnen met mijn speciale telefoon gasten van vorige maand. Het eveneens uit Friesland komende Black Metal Trio Drodig... ...die op 12 december hun derde single kom weerom om hebben gereleased. Toen ook te horen tijdens het interview... maar zo direct dus gewoon nog een keer. Met invloed uit de death en trash metal... brengt de band een nieuw geluid binnen de Friese black metal scene... dat hen uniek maakt. En de duistere thema's hard riffs en meeslepende melancholiek... zijn garanties voor hun muziek en live ervaring. De band onder leiding van bassist Mike van der Veen... zanger en gitarist Geile van der West... en drummer Max van der Meij bestaat pas sinds 2022... maar timmert goed aan de weg... en zal als het mee zit in februari... hun debuutalbum gaan uitbrengen. Hun eerste singles... The Storm en Drovig waren al eerdere voorproefjes van wat jullie te verwachten staat. En toen was er kom weerom, En die ga je nu horen. het ehm um, samt voor De Nederlandse solo black metal entiteit Schavot van alleskunner en multi-instrumentalist Floris Veldhuis, ook bekend van Meslem Thea, Aschrau en Sagerland, die de eerste single De spreekt de weg heeft ontvuld van het aankomende derde volledige album, Verstrikt in half licht, dat op het punt staat om op 27 februari uit te komen via... Void Wanderer Productions. Met dit album duikt Schafot opnieuw verder in de schemerwereld van vroeger. De teksten zijn geïnspireerd op oud-Hollandse volksverhalen en geschiedenis... terwijl de muziek donker en vol nostalgie is. Tot zo na het nieuws van 10 uur... met nog een uurtje lekkere metal releases uit december. Blijf luisteren dus. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.